4 uur. Dit is Evo de Jong met het NOS-journaal. Automobilisten hebben zich op twee plaatsen op de snelweg misdragen... door te keren achteruit te rijden of een rood kruis te negeren. Het gebeurde onder meer op de A29... waar de weg bij Klaaswaal Waal was afgesloten na een aanrijding. Bestuurders reden door bij een rood kruis boven de weg... of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De politie noemt de capriolen op Twitter levensgevaarlijk... Ook op het Prins Klausplein bij Den Haag haalden automobilisten allerlei dingen uit om een afsluiting te omzeilen. De boete voor het negeren van een rood kruis is minstens 240 euro. In ergere gevallen bepaalt de officier van justitie de boete. Autofabrikant Nissan gaat een nieuw model SUV toch niet in Groot-Brittannië maken, maar in Japan. Dat gebeurt onder meer vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de brexit. Kort na het brexit-referendum in 2016 zei Nissan nog dat de auto in een Britse fabriek zou worden geproduceerd. Maar nu die brexit dichterbij komt, heeft de fabrikant bepaald dat de SUV toch in Japan wordt gemaakt. In Leiden zijn vannacht twee agenten gewond geraakt bij een aanhouding. De politie wilde de man van 29 aanhouden omdat hij een straatverbod negeerde... dat hij eerder had gekregen omdat hij een vrouw lastig viel. Toen de agenten eraan kwamen ontstond er een worsteling. Eén een agent kreeg een klap in zijn gezicht, de andere raakte gewond aan zijn hand. De man ging er vandoor, maar hij kon later worden aangehouden. Voormalig topbokser Rudy Lubbers komt terug naar Nederland. Vorige week werd in andere tijden sport duidelijk dat hij met zijn vriendin in Bulgarije woont onder erbarmelijke omstandigheden. Oudwielrenner Rini Wachtman zette een hulpactie op touw. Volgens hem komt Lubbers terug zodra een noodpaspoort is geregeld. Het weer vrij zonnig en bijna overal droog bij een graad of zes. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond het vriespunt. Morgen trekt regen of sneeuw van west naar oost over het land. En bij een stevige zuidelijke wind wordt het een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Oh, het is net of je tegen een muur praat. Doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ga, ja, oh. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten.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 modern world Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall In all the good times I find myself alone Yeah. <laughs> Every Ook op internet. internet, internet, internet. www.zfmzandvoort.nl yeah, we'll like getting in trouble. Ashes and diamonds, ATM machines Buy myself all of my favorite things Been through some bad, that I should be a savage I would've thought it turned me to a savage Rather be tied up with girls and my strings Write my own checks like I might wanna sing Yeah, stop watching My neck is crossing. Make big deposits My gloss is chopping. You like my hair, gee thanks I see it, I like it, I want it I'm The way you be setting the tone for me I don't need break, But I be like, put it in the bag. Yeah, When you see the max, it's yeah. that good Like my, yeah. yeah Go from the south to the booth, Make it all back in one loop Give me the load, never mind I got the juice Nothing but never we true Look at my neck, look at my neck Ain't got enough money to pay me respect Ain't nobody when I'm on the set If I like it, then that's what I get, yeah um. complicated people tell me to mad feel my blood. Kleine paardigheid, je weet zelf, het is je level in the building. Heet ze varada waar Glamok? Doe maar een dief! Kom in de club als je krullende hert. Het zijn niveau, als je kijkt die dansen of niet. Spring een kleine impala, spring! Een kleine dammer. Het zijn niveau, doe normaal en neefau. Gnull op mijn hoofd en ik space en neefau. Het zijn niveau, doe normaal en neefau. Gnull op mijn hoofd en ik space en neefau. normaal en nef -hout. Huts Huts ik spaced en, en nef-haal Huts, Huts. Loeboete en slangen leer geen stuts Kom ik in de club dan je weet ik maak stuk Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt Want we werken Huts Die J heeft geen sterkte Huts. 45 op de hip, volle clip Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven Who oh, faith with the class guns? Let your cheeky up my dick, shit the ghost tongue. Ze so, wil je niet en dat omdat je kort night. No. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite Simon. Ik ben heet net als jullie Kom o. ik dan kom ik foely Op net als een coolie Ey. Ik heb seks, dus gooien wat bands in het publiek Ey. Ik heb seks, dus gooien wat bands in het publiek <truimert> Het zijn nevrouw, doe normaal en nevrouw Knullen op mijn hoofd en ik space en nevrouw Huts en nevrouw, doe normaal en nevrouw Knullen op mijn hoofd en ik space en nevrouw Doe normaal en nu oh, uh, En ik space en Ey, doe normaal en niveau. Het Echt gekke kaart hier met 10k en niveau. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de uh, yeah. motherfucking muur en oh, oh. niveau money wordt gestort en niffo En ik blow het in de motherfucking store En niffo, huts Die slangen worden leren en niffo, huts Die slangen worden leren en niffo, huts Ben ik in blue, dat scheur de hele tent groot Hele tent bloot, hele tent rood Geen remblokken, ik moet racen naar die finish Racen naar die finish, racen naar die finish En die tattoos op m'n been laten smelten het boter Op ogen high top domme m'n op motor Rolex boss down, alle kanten glimmen Nek die alle kanten glimmen? En the doe normaal en neef Kunnen we lopen, m'n hoofd in ik speel en neef al. Gaan we lopen, m'n en neef Kunnen we hoofd in ik speel en neef al. normaal. en Jong en dom dat is roekeloos wow. Fokken spaarrekening ik, ik schoenen doos En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoos. Ik moet het pakken voor de fam nigger hoe dan ook ha? Ik ben in de trap met de dikke stek. Niggers gooien shots maar ik intercept Als die nigger test voel ik met die mes. Swigger had ik sinds de crash Nigger op m'n cap. huts Gucci jacka, Gucci polo en muts En met AK mijn hart koud geen slush Je bitches op mijn huid wat ik weet dat ze me lust voel die zijn shit, die gaat niet met Ik Kom naar bus. binnen in de club met straight face, no smile Whoa. Word niet gefouilleerd, ik ook ken m'n profile Whoa. Ik ben even lekker in een sowieso style Die niggas wagen, jacken, wat ze hebben, no style crow, crow. Ja toch het dier jullie zijn goed losgegaan op die beat en nefauw ah. Als je kleine losgeslagen bent, man, nu gaat je niet geen eeuw verder Stijder in de vang, ik ben het Allah Zeg die paardigheidjes, gaatjes, toplock party, esco White locos, het zijn nevo. Hij uh. is geserwe Fuck up my nice yeah All of my nice yeah I want you to bring it all on If you make it all wrong That'll make it alright yeah I want you to rule my life You to rule my life You to rule my life I want you to rule my life You to rule my life You to rule my life yeah I want you to fuck up my nice yeah Fuck my nice yeah All of my nice yeah I want you to bring it all on If you make it all wrong That'll make it right, yeah